De snelwegen rond Amsterdam mogen worden uitgebreid. De Raad van State heeft alle bezwaren van particuliere bedrijven en organisaties tegen het besluit van minister Schults van Hagen ongegrond verklaard. Door de beslissing kan dit jaar worden begonnen met het verbreden van 63 kilometer snelweg op de A1, A2, A6, A9 en de A10. De minister wil met de uitbreiding het fileprobleem in de noordelijke Randstad oplossen. Een Duitse lijnbus heeft in Waals voor een ravage gezorgd. De chauffeur wilde een hond ontwijken die overstak en daarop ramden die vier geparkeerde auto's. De klap was zo hard dat hij een van de auto's tegen een boom geslingerd werd. De boom ging half om en de wagen hing met de achterwielen op de stam. Niemand raakte bij het ongeluk in Waals gewond en ook de hond bleef ongedeerd.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 Dan het weer, vooral het noorden kans op een bui bij een graad of 9. In de loop van de middag volgt vanuit het westen opnieuw regen. De wind neemt toe met dan zee kans op zuidwester storm. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad twee files de ongelukken. Op de A12 ten Utrecht voor knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 3 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het goed. See. scene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 6.9. Zie MUZIEK